Het is 1 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De FBI heeft twee foto's vrijgegeven van twee verdachten... die verantwoordelijk zouden zijn voor de aanslag bij de marathon in Boston. Op beelden is te zien dat de twee door het publiek lopen. De FBI weet nog niet of de twee op eigen houtje handelden... of dat ze bij een terroristisch netwerk horen. Maandag kwamen in Boston drie, me drie mensen om het leven. Bijna 180 mensen raakten gewond. De FBI heeft op een persconferentie mensen opnieuw gevraagd... om zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien. De storing bij het betalingssysteem Ideal is weer voorbij. Klanten van de Rabobank, SNS, ING en ABN AMRO hadden de afgelopen uren problemen... als ze bij een webwinkel wilden afrekenen via het systeem. Het was ook weer een DDoS-aanval op SNS en een cyberaanval op ABN AMRO. Woensdagmiddag waren er ook problemen bij Ideal. Klanten van de grote banken konden de betaaldienst toen anderhalf uur lang niet gebruiken. Staatssecretaris Steven heeft het debat over de affaire Dolmatov overleefd. Oppositiepartijen SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks... en Partij voor de Dieren vonden dat hij moest opstappen... maar een motie van wantrouwen werd niet gesteund... door een meerderheid van VVD, PVDA, PVV, SGP en 50+. Tevens zijn na afloop van het debat... dat twee derde van de Kamer dus vertrouwen in hem heeft... en dat vindt hij genoeg om door te gaan. De Russische asielzoeker Dolmatov had in Nederland politiek asiel gevraagd... maar die aanvraag werd afgewezen. Hij pleegde in januari zelfmoord in zijn cel... Teven beloofde de Kamer een onafhankelijk onderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Bij zelfmoordaanslag in een internetcafé in de Iraakse hoofdstad Bagdad... zijn zeker twintig doden gevallen. Meer dan dertig mensen raakten gewond. In het café zaten vooral jongeren. Reddingswerkers proberen slachtoffers te bergen uit het puin. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag in Bagdad zit. Het weer, droog, minimaal rond vijf graden. Overdag enkele buien, maar ook geregeld zon... En dan wordt het 6 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Armoede uitbanden, dat is nog steeds het doel van de ontwikkelingsorganisaties, maar de manier waarop uh, daar uh, is het denken al volop begonnen... over een nieuwe en uh, andere manier om dat te doen en het doel te bereiken. De gast in het eerste uur, René Grotehuis, en nu ook uh, tweede uur hier aanwezig in Kazeluna. We hebben het over uh, misschien ontwikkelingshulp 2.0 of is dat een begrip? Zijn we aan 3.0 of 4.0 toe inmiddels? Ja, ik, ik, ik weet dat niet, ik weet dat niet. Um, wij doen maar gewoon wat er gedaan moet worden de directeur van CoreDate. Uh, wij zitten hier om te praten met luisteraars uh, in de tweede uur. U kunt bellen. Ik noemde straks een verkeerd nummer. 0800-1121. Ik doe dit programma pas in kort hoor. 0800-1121. Dat is het goede telefoonnummer. Uh, gratis en voor niets kunt u ons bereiken. Uh, graag uh, uw vragen en opmerkingen aan René Grotehuis. Dan wel uw eigen ervaringen met ontwikkelingshulp. Dat lijkt me ook bijzonder aardig om te horen. En bel ons op 0800 0801 1, at ncvnl Twitter en hashtag Dumosh of um, hashtag Kazaloona. De heer Van Leest, goede nacht. Ja, goede nacht. Uh, Van Leest, spreekt u. Ja, ja ik, heb een, uh, ik heb een opmerking te maken. Ik had enkele weken geleden had ik een uh, discussie met een econoom die voor de Wereldbank werkt. En die, nou, die, die, die, die liet mij een staartje zien van, uh, van, van de jaren 50. Toen was Zuid-Korea ongeveer even arm armoedig als veel Afrikaanse landen. Nou, Nu zijn we 60 jaar verder. Nou, nu zien we dat Zuid-Korea een zeer welvarend land geworden is. Hè, vergelijkbaar met West-Europa. Mm -hmm. En veel Afrikaanse landen amper vooruit gegaan zijn. Toen zei ik tegen hem. Ik zeg: Ja, je kunt allemaal met, met, met prachtige economische verhalen aankomen. Ik zeg maar: is, zijn andere dingen niet veel bepalender? Zoals cultuur. Ik zeg: Zijn de Zuid-Koreanen wellicht. hebben die veel meer discipline dan de Afrikaan? Of veel meer organisatievermogen? Of veel meer verantwoordelijkheidsgevoel? Of wellicht, en dat is, dat is een gevaarlijke opmerking: een hoge IQ. Ik zeg: Zou dat niet de reden zijn? Of. Religie, hè, wat soms volgens, wat volgens mij ook een zeer beperkende factor is voor economische groei. Interessante vraag. Toen zei hij tegen mij van ja? nou, hij zegt ja, hij zegt, ja, ja, ja, ja, ik, denk wel dat, ik vind wel dat je gelijk hebt, maar ja, hij zegt, daar hoef ik niet meer aan te komen bij de Wereldbank Als ik zeg van misschien zijn. Die mensen wel intelligenter of gedisciplineerder of is religie een barrière? Hij zegt: dan kan ik mijn koffers wel pakken. Oh, nou, we kortom, we... ik, ik denk eigenlijk dat bepaalde facetten hè, die uh, misschien erg belangrijk zijn, bepalend zijn voor ontwikkeling, dat die een beetje door politieke correctheid buiten beschouwing blijven. Okay, we, gaan, we gaan René Grotehuis uh, even erbij halen. René, wat, wat, wat vind jij hiervan? Ik vind dat een uh, uh, ja. Um, we weten eigenlijk heel... Um, als je kijkt naar waarom gaat het, waarom gaat het in Azië goed... Heeft, is het in Azië eigenlijk goed gegaan? Taiwan, uh, hetzelfde voorbeeld. Uh, uh, Korea, um, uh, Thailand, uh, Vietnam nu. Waarom gaat het daar goed? Ik denk dat dat... Dan zie je dat daar heel veel uh, binnenlandse factoren een rol spelen. Uh, zoals... Um, uh, de overheid heeft in al die landen een enorm belangrijke rol gespeeld in het stimuleren van ontwikkeling. Goed georganiseerde overheid, krachtige overheid die dingen zelf naar zich toe getrokken heeft. Korea heeft heel bewust een aantal bedrijfssectoren zoals de scheepsbouw gezegd, daar gaan we in investeren, daar gaan we ons geld op zetten. Die hebben dus heel slim geopereerd, maar met staatssteun, met sterke uh, regeringen die dat konden doen. Ik denk dat dat, dat is in ieder geval een belangrijke uh, factor geweest. Ik vind... Maar wat ligt erachter? Waar, waarom uh, uh, is er een, een, een goede, uh, goed functionerende overheid in Korea? En waarom is die in sommige Afrikaanse landen dan niet? Ja, ja dat, ik, vind dat, ik vind dat moeilijk om daar een. Uh, ik, ik heb daar zelf heel weinig, uh, heel weinig zicht op. Wie weet. E, misschien heeft koloniaal verleden daar een rol in gespeeld. Investeren in, in, uh, in instituties uh, in landen als uh, in koloniaal landen... heel niet of heel anders is gebeurd of te weinig is gebeurd. Terwijl Korea, wat dat betreft, een heel ander... Uh, Azië een heel ander voorbeeld is maar geweest. Laat laten even de elementen van de heer Van Leest even langs gaan. Intelligentie, kolder uh, lijkt mij. Ja, lijkt mij, uh, daar, daar is geen, uh, geen enkel bewijs voor... dat uh, Koreanen uh, intelligenter zijn in termen van IQ. Oké, okay, ingewikkelder. Cultuur. In hoeverre speelt cultuur, cultuurverschillen een rol? Dat weet ik niet. Ik, denk dat, ik, ik geloof niet dat je, uh, van Aziaten wordt soms ook gezegd... dat ze, uh, dat ze veel minder, uh, ja, uh, zijn ook niet zomaar per definitie ondernemender dan, dan Afrikanen. Ik ken heel veel Afrikanen die ondernemend zijn, die, uh, die dingen willen doen... die uh, uh, erop uittrekken, dus ik, ik, ik vind dat, ja, is cultuur... Maar Aziaten zijn bekend als kei en keiharde werkers. Gaan, gaan, gaan. Ja, maar ik zie, ik zie in, eh, als ik eh, naar, naar, naar Afrika kijk, als ik bijvoorbeeld naar, naar Congo kijk... en denk, waar halen die mensen de moed vandaan om elke keer weer eh, op te pakken... dingen op te bouwen, eh, dan denk ik, nou, je moet wel aardig wat eh, doorzettingsvermogen... wat aardig wat eh, eh, ja, spirit hebben om dat te kunnen volhouden in tijden van crisis en oorlog. Dus maar ik is vind dat niet een andere vorm van energie dan, dan uh, een, het, het, het keihard willen werken... aan een muziekcarrière of aan een uh, economische carrière? Misschien. Ik vind het heel moeilijk, dit soort cultuurverschillen, om die echt goed te duiden en te relateren ook aan, aan, uh, aan ontwikkeling. Ik denk, ik denk dat het meer een kwestie is van instituties die niet functioneren, overheden die niet functioneren. Um, Laten ik zeggen, de, de, de, de, de inrichting van, van een samenleving die niet functioneren, dan dat het nou aan mensen ligt. Wie hiervan leest? Nou, nee, goed, nee. Nee, nee, nee, ik ben het ik ben, daar ik ben dus niet, niet mee uh -huh. ik, denk, ik denk dat cultuur heel bepalend is. Kijk, het feit dat die landen in Azië, hè, niet, of niet allemaal natuurlijk, Pakistan, Afghanistan, dat zijn natuurlijk ook nog hè, vreselijke landen. Maar goed, het, het voor, aantal voorbeelden is bekend van, uh, in Azië. Maar dat betekent natuurlijk een cultuur van een staat hè, organiseren, een, een, een, een deskundige overheid, een betrouwbare overheid, een niet door en door corrupte overheid. En dat zijn natuurlijk allemaal e elementen van een bepaalde cultuur. We gaan er iets van maken. Nou, en zijn in Afrika dus niet in geslaagd in heel veel landen. De, de, de, daar is wel corruptie, daar is het standverband is daar bepalend voor, uh, voor, voor, voor, voor, voor de macht. Dus ik denk, ik denk echt dat cultuur heel bepalend is voor ontwikkeling. En, en sommige volken of landen of, of rassen of wat, wat ook mogen zijn, die missen dat en die kunnen dus Anderen dus wel. Ik ben, ik ben er echt even overtuigd dat dat, dat de bepalende factor is. Ik bedoel, Zuid-Korea. Maar betekent dat ook dat, dat, dat dan uh, ontwikkelingshulp veel minder zin heeft in een land uh, in uw ogen, althans die uh, uh, minder zo'n zo'n cultuur hebben van uh, keihard werken en een succes maken van je leven? Maar heeft hulp ook minder zin aan dat soort landen? Nou ja, of moet dat, je er dan er juist dat naartoe? Dat denk ik ook een beetje. dat dat in ieder geval zin heeft. Kijk, van de andere kant hoor je natuurlijk wel... de, de, de, de kindsterfte is behoorlijk afgenomen in Afrika. Het onderwijs is ontzettend toegenomen. Dus in die zin zie je wel resultaten natuurlijk. Ja, okay. Dank voor het bellen. Goed. Hartelijk dank. 0800-1121, ja. dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Met uh, uw vragen, opmerkingen uh, of uw eigen ervaringen... op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 0800-1121. Uh, het woord religie viel net even, René. Um, kan religie uh, ook, ook behulpzaam zijn? Want uh, de heer Van Lees zei dat religie is juist een rem op, uh, op ontwikkeling. Is dat zo in algemene zin? Nee, ik geloof zeker niet dat het een, een, een algemene zin is. Ik, ik vind de waarde... We hebben zelf als coördeed, uh, we zijn we hebben een heel groot netwerk, vooral in de katholieke wereld. Ik, vind dat, uh, uh, ik heb met name in, in, uh, in moeilijke gebieden als Soedan en Congo gezien... hoe ongelooflijk belangrijk uh, religie en kerk is om mensen bij elkaar te houden. Zuid-Soedan, 30 jaar burgeroorlog, uh, land waar uh, niets meer functioneert. Uh, waar overheden niet functioneren, waar hulporganisaties weggetrokken zijn. En de enige die er nog zijn, zijn de kerken die mensen bij elkaar houden... Uh, minstens minimaal uh, de meest basale dingen voor, voor mensen willen doen. Dus ik, ik, zie nou, ik zou nou niet zeggen dat ze een rem zijn. Het zijn mensen die. Uh, het, het, het, kerken zijn en religies zijn instituties die mensen juist bij elkaar houden en een soort. Uh, nog een uh, m, uh, gemeenschappen organiseren op plekken waar helemaal niks meer gebeurt. Maar zijn de kerken ook. Uh, bieden die aanknopingspunten die juist handig zijn voor jullie. als hulporganisatie? Ja, ik denk dat uh, kerken zijn juist omdat ze uh, mensen bij elkaar brengen, mensen organiseren... Ook, uh, ook een mobiliserende kracht hebben. Ik denk dat kerken niet alleen maar... Uh, dus, dus da daarin ook uh, bijdragen aan ontwikkeling. En kerken hebben een enorme rol gespeeld in de gezondheidszorg... hebben een enorme rol gespeeld in, uh, in onderwijs. Uh, dus ik denk dat ze... Uh, ze hebben zeker, uh, uh, wat dat betreft, een enorme bijdrage geleverd... Aan, uh, aan, aan, ja, in al die landen. We hebben mevrouw uh, Nagy aan de telefoon. Goedenacht. Voor de nacht. Uh, uh, en ik begrijp dat u uit Soudaan komt. Ja, dat klopt. Nou, dat is dan heel mooi, want daar hadden we het net over. <laughs> en met ja. name over de rol van kerken en van religie uh, in Soudaan. Klopt het? Uh, is het ook uw ervaring dat, dat kerken, juist in, in het land waar u vandaan komt... nog veel goed werk doen? Ja, dat klopt, maar helaas kom ik eh, van Noord-Soedan. Dus eh, vroeger was ik in het eh, centrum van Soedan en dat was in Alaouai, het Kordofan. Eh, het noorden is eh, islamitisch. Ja, uh, maar ik kom zelf van de Noebe gebergde Dus we hebben uh, 40% van de bevolking, Nubische bevolking zijn katholiek en de 60% zijn uh, islamitisch. En, uh, nou ja, helaas, de situatie nu in Sudan luidt uit dat wij uh, buiten de boot vallen. Want uh, uh, na het splitsing van het land, uh, er is ontzettend veel aandacht uh, gegaan naar het zuiden van Sudan. Mm -hmm. En op zich, dat is wel goed, want het is wel een gebied die 47 jaar uh, burgeroorlog gekend En er is heel veel te doen. En uh, daar is de bevolking uh, 90% katholiek. Dus dat is ook voor heel veel hulporganisaties, onder andere... Nobib Oxfam en uh, Cordate en Eco een goede plek om te werken. Er is ja. Ook inderdaad minder uh, struikelingen die in het noorden plaatsvinden. Ja, maar gebeurt in het zuiden, uh, want u zegt ik kom uit het noorden, maar uh, misschien weet u het ook wel, dat in het zuiden inderdaad de kerken met name een, een goede rol spelen? Jawel, we hebben ook natuurlijk hier van oud Nederland. Ik woon in Nederland 20 jaar en ik heb uh, uh, voortdurend gezien dat ook uh, pas Christi ontzettend veel gedaan heeft in het zuiden van Sudan, ook tijdens de oorlog, ook na de oorlog. En uh, in samenwerking met kerken, ja, dat is natuurlijk uh, heel goed. Maar uh, voor ontwikkelingswerk is dat natuurlijk niet voldoende, want u gaat eruit van de situatie van de mens en niet van hun geloof uit. Ja. Dus dat vind ik onvoldoende reden om alleen aandacht te schenken aan landen die katholiek zijn en in moeilijkheden zitten. En, uh, wat ik ook heel gevaarlijk uh, aan deze redenering vind, is dat ik ben zelf heel actief in het uh, uh, naar empoweren van vrouwen in, op verschillende plekken. En daardoor uh, was ik zelf in 2008 met een ploeg vrouwen naar uh, noord irak gegaan. Mm -hmm. uh, met uitnodiging van de regering. En daar ben ik naartoe gegaan om te kijken. En wat tot, uh, mij opviel, is dat in een hele kleine dorpen, ...waar het helemaal geen ontwikkeling is... ...islamitische scholen... Uh, ...waar dus hulp van Saudi-Arabië komt... ...maar met natuurlijk bepaalde onderdrukking... ...dus die meisjes uh, van 7 tot 9 jaar... Ja. ...die heel jong zijn... ...moeten voldoen aan de islamitische klederij... ...dus er wordt een bepaalde druk uitgeoefend... ...en ik vind dat ja. heel erg gevaarlijk... Ja. ...dus ik denk bij mezelf... ...ja, die mensen die eigenlijk heel afhankelijk zijn... ...van andere en andere organisaties... die moeten niet uh, ook uh, stempel krijgen... van goh, we helpen jullie omdat jullie moslim zijn... of jullie katholiek zijn. Ja. Maar het moet eigenlijk, we helpen jullie... Okay. omdat jullie dat hulp nodig hebben. Helder. U heeft uh, uh, ook geluisterd naar uh, uh, het eerste uur. René Grotehuis heeft daar zijn visie neergelegd. Wat vindt u van, van uh, zijn visie? Ja, ik, vond, ik wil hem echt uh, bedanken. Want dat is in de afgelopen 20 jaar heb ik in Nederland alleen te horen gekregen... dat ontwikkelingwerk eh, is bedoeld van eh, de rijke westerse mensen... die heel aardig en lief zijn voor eh, landen onder ontwikkeling. Onder andere Soudan. En ik eh, persoonlijk vind ik dat eh, heel erg pijnlijk. Want er is natuurlijk heel veel gebeurd in die landen. En eh, de heer René heeft gezegd... van: het is niet alleen maar geven klopt niet, die beeld die heel veel mensen hebben. Maar het is ook geven en nemen. En, en het klopt ook in Sudan en veel andere landen dat heel veel grondstoffen werden gehaald, werden gebruikt. We hebben nou heel veel voorbeelden daarvan. Nou ja, Shell is een van die bedrijven en nog heel veel anderen. Ja. Die halen heel veel en die houden uh, vaak geen rekening met milieu. Uh, en uh, ze worden rijk en dat geldt ook voor heel veel bedrijven. Maar het is wel heel goed dat inderdaad uh, Cordate, een andere hulporganisatie, ook kijkt naar uh, wat, wat kan je doen en wat kan je terugkrijgen. Dus eigenlijk geven en nemen, En dat vind ik respectabel voor de mensen daar in Afrika. En ik vind het ook goed en inderdaad, we hebben ook uh, Afrika nodig. En Afrika heeft ook de westerse landen nodig, dus het is wederzijds. Oké. Okay. Ja. Richtige Dank. Dank, ja. ja. Mag ik nog één opmerking maken? Ja. Er is net een spreker die net geweest uh, was en die vroeg of dat aan de IQ ligt. Nou, uh, ik wil gewoon kort zeggen van dat is niet zo. Uh, heel veel landen in, in Afrika en dan praat ik dan in het specifiek over Sudan. We hebben de, uh, uh, daarvoor daar is uh, nu ook al twaalf uh, jaar oorlog. En uh, uh, juist die mensen staan heel erg bekend dat ze hele hoge IQ hebben. Maar uh, we zijn ook overal, zoals ook hier in Nederland... afhankelijk van beleid en regering. En een goede regering met minder corruptie... en een goede plan en programma, dat is nodig. En het, ik denk niet dat Afrika achterloopt qua ontwikkeling... omdat de Afrikaanse lage EU hebben... Want dat klopt niet. Dus uh, ik heb drie meisjes en die zitten allemaal op een hoger onderwijs. Ik heb ook hier gewoon in Nederland een hoger onderwijs ge gevonden. Mm -hmm. Nou, ik ben geen voorbeeld, maar het is gewoon een voorbeeld om te noemen. Okay. En um, het ligt niet aan de EQ van de Afrikaan. Oké, okay. dank voor bellen. En bedankt voor jullie ook. Een, een hele fijne uitzending. Dank je wel. Dank voor bellen. 0800 1121 dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Mede kan via kazeluna. ncv.nl, twitteren, hashtag Dumosh of hashtag Kazeluna. René, um, we hebben het over die rol van religie. Je zegt eigenlijk als je naar die kerken kijkt, dan uh, is het helemaal geen rem. Um, maar als het gaat om de, de, de islamitische landen, geldt dan diezelfde redenatie? Ja, weet je, um, ik, we hebben, uh, ik, ik denk dat de, de islamitische uh, de islamitische wereld zelf in crisis is. Uh, om, uh, als het gaat over um, ja, hoe, hoe verhouden we ons als, uh, als islam tot de moderne wereld en de, in de wereld, de globale wereld waarin uh, alle invloeden op elkaar inwerken en waar je jezelf niet meer kunt afschermen van wat zich in de rest van de wereld uh, afspeelt. En dat dat leidt tot enorme spanningen uh, en dus ook tot fundamentalisme is verschrikkelijk. Ik bedoel, we horen net op het nieuws weer. Een bomaanslag in Irak. Uh, um, nou ja, ik, vind het, uh, ik vind het elke keer weer verschrikkelijk om uh, te zien. Wat zich in, uh, in Syrië afspeelt is, uh, is verschrikkelijk. Uh, dus ik vind wat dat betreft... Afghanistan. Afghanistan, het is uh, een taliban. Uh, Pakistan met, met uh, aanslagen en zo. Dus ik vind, dat, vind het echt uh, verschrikkelijk. Maar het is een heel, ik, ik, op een of andere manier heb ik het gevoel... Van dat het een proces is wat niet bij de islam als zodanig hoort... He, uh, maar wat veel meer een, een, een spanning in de islam is van groepen die zich op een of andere manier uh, zichzelf willen afschermen van de rest van de wereld, die een soort eigen, ja, of het nou kalifaat heet, en als een soort eigen wereld willen creëren. En dat is de werkelijkheid. En ik denk echt dat dat die. Een meer kan. feitelijk achterhoede gevecht bedoel je van radicale uh, stromingen binnen de islam? Ik hoop, ik, de, ik ben er ook van overtuigd dat het een achterhoede gevecht zal blijken te zijn. Dat als je. Dat op een gegeven moment dat uh, uh, uiteindelijk gewoon uh, zal, zal verdwijnen. Omdat, uit, omdat uiteindelijk de wereld, uh, de, de, de, ja, de verbindingen in de wereld zo vanzelfsprekend worden. Dat het creëren van een soort eigen wereld waarin je verder helemaal niet. Uh, waarin je, je vrijwaart van invloeden van buiten, uh, die wereld bestaat niet meer. Ik probeer even in mijn geheugen te te zoeken en te kijken of er historische uh, parallellen zijn. Want dit zal vast wel vaker gebeurd zijn in die historie... dat, dat uh, groeperingen klem kwamen te zitten omdat er een transitie was... omdat er een overgangsfase was binnen hun geloof of binnen hun land. Uh, maar ik weet, heb jij voorbeelden paraat van dit ja, soort processen? Nou ja, we hebben in de, in de middeleeuwen ook wel een aantal... hele fanatieke uh, christelijke bewegingen gehad. Hè? Uh, die, de gruisridders. Ja, nee, maar ook, ook uh, in de protestantse bewegingen... Uh, Hussite, uh, Jan Hus en dergelijke, die uh, te vuur en te zwaard... Uh, uh, nou ja, daar tekeer gingen onder het motto... wij gaan nu een soort eigen, ja, zeg het maar, een soort heilstaat creëren voor onszelf... Uh, waarin alles helemaal volgens ons uh, geloof gaat. En ik denk dat dat een werkelijkheid is, altijd pogingen zijn... kijk, geloven willen altijd... er zijn altijd stromingen in elk geloof om het zuiver te houden. Um, te kijken of je iets kunt creëren... wat helemaal uh, vrij is van, uh, van, van, van Compromis. compromissen, uh, et cetera. Nou, dat bestaat niet. Uh, daarvoor leven we in een uh, mensenwereld... Waar, uh, nou ja, waar, waar we altijd rommelig... Uh, wij, wij mensen zijn gewoon hele uh, ambivalente wezens... Uh, doen goede en kwaaie dingen... Uh, houden ons aan dingen en houden ons niet aan dingen... Uh, dat hoort nou één keer bij mensen. Wij zijn zeg maar in die zin, uh, um, ja, voor mij, ik, ik ben een gelovig mens... voor mij is dat begrip erfzonde een heel belangrijke... Uh, namelijk dat betekent dat wij in onszelf altijd uh, worstelen met uh, goed en kwaad. En dat het niet vanzelfsprekend is, wij zijn, geen, uh, wij zijn niet totaal goed. Uh, wij, wij worstelen daarmee, okay. wij maken altijd fouten, we rommelen altijd... En nou ja, dat, is, dat zal de werkelijkheid zijn. En wie, iedereen die een, die een zuiver geloof wil creëren, uh, miskent de werkelijkheid van mensen. Ja, maar we zijn ook niet, niet per se tot het kwade geneigd. Nee, we zijn ook niet per se tot het kwade. Ik heb geen pessimistisch mensenbeeld, maar ik, ik denk wel dat de realiteit... Daarom vind ik, dat, ja, ik vind het beeld van de Erfstel mooi. Dat zit gewoon in ons. En daar, daar moeten we het mee doen. Tim goedenavond. Goedenavond. Je mag het zeggen, Tim. Ik moet heel erg zeggen, ik ben inhoudelijk heb ik uh, niet zo heel veel baan aansluit. Ik vond de vorige inbellen inderdaad ook een hele, heel goed punt overbrengen. brengen. ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik de, de gast van vanavond toch wel uh, ja, erg wil bedanken voor zijn, uh, voor zijn input en nog toe. Het is erg, uh, erg uh, variërend uh, antwoord als wat ik eerst uh, heb gehoord van ontwikkelingssamenwerking. Dat nou. Vind ik erg mooi om te horen. Dankjewel. René uh, trekt een, een glaasje fris open. Uh, <laughs> Dankjewel. Heb jij zelf iets te maken met, met ontwikkelingshulp, Tim? Niet. Ja, nee, waar ik er natuurlijk ook mijn mening over heb, maar voor de vadref heb ik daar uh, ja, geen. Ja, ik, ik, ik kan niet echt voorbeeld noemen van een een ontwikkeling samenwerking, waar ik daar goed achter sta. Ik ga echt een mening daarover is van lastig over. Nou ja, maar goed, je zei het. Ik heb wel een mening erover. Ik ben wel benieuwd naar jouw mening over uh, ontwikkelingssamenwerking. Nou ja, goed, kijk, ik, ik ben ook niet heel vaak in Afrika geweest, dus ik kan het niet oordelen in hoeverre het effectief is geweest, maar je, ja, je, je merkt er zo weinig van terug, inderdaad, hè? En ja, wat dat betreft vind ik het dan toch mooi om te horen dat dat, dat ook ja, andere vormen van ontwikkelingssamenwerking op dit moment ja, gebruikt worden en ingezet worden. En dat is mooi om te horen in ieder geval, maar ja, ik, af en toe merk ik de effectiviteit. En dat is ja, misschien naïef van mij als westling, maar ja, ik, ik, ik zie het af en toe niet. Oké. Okay. En daarom de is het moeilijk om dat te... Nee. De, de, de effectiviteit is moeilijk, uh, moeilijk te zien hier in het Westen. Ja, weet je, wij, wij uh, denken altijd dat ontwikkelingssamenwerking... moet het probleem van de armoede oplossen. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Ik vind dat we op deelonderwerpen, ik heb het eerder gezegd... gezondheidszorg, onderwijs, uh, hebben we heel veel uh, bereikt. Heeft aids en zo. En, ik, en daarmee hebben we gedaan... Hebben, maar, maar het probleem van armoede is zo complex. En ja. zo groot dat het een illusie zou zijn... Om te denken dat wij als organisaties dat kunnen. En daar zit misschien ook wel, en misschien hebben we daar zelf ook als ontwikkelingsorganisaties wel aan bijgedragen, dat we nou ja, ook wel verwachting hebben gecreëerd over dat wij eh, de problemen de wereld uit zouden helpen. En dat we wat dat betreft ook wel, laat ik zeggen, de realiteit is dat wij op een aantal dingen zijn we goed. We zijn klein, relatief kleine organisaties eh, eh, met beperkte budgetten. Eh, wij kunnen beperkt eh, op bepaalde terreinen, kunnen we echt effectief zijn. Maar de grote problemen um, van de grote armoede en ongelijkheid. En het grote probleem van bijvoorbeeld een milieu of schaarste, dat kunnen wij niet oplossen. Nee, dat klopt. Ja, ja. Als we eens even kijken, uh, en Tim luister even mee. Eens even kijken naar de millenniumdoelen, uh, René, want. Um er is ooit afgesproken dat er een aantal doelen gehaald moeten gaan worden. Mm -hmm. uh, in het eerste uur zeiden we... er is een grote lijn eigenlijk niet zo heel veel van terechtgekomen. Tenminste, we zijn er nog niet, maar het is allemaal niet zo heel erg gelukt. Behalve um, als het om honger gaat. Dat, dat gaat goed. Uh, maar dan kun je ook zeggen, ja, dat ligt een hele andere factoren dan dat er nou een gerichte um, inspanning van het Westen aan de grondslag ligt. Nou, ik denk dat dat... Uh, kijk, de, de, uh, het gaat op meerdere terreinen goed... Um, onderwijs uh, gaat goed. Uh, het aantal kinderen wat naar school gaat... is enorm uh, toegenomen de laatste 10, uh, 12 jaar. HIV-AIDS gaat goed. Als je kijkt naar uh, de enorme aantallen... Uh, uh, nieuw geïnfecteerden en doden van het verleden... die we, die we toch echt heel erg aan het uh, terugdringen zijn. Uh, dus wat dat betreft zijn er ook wel uh, uh, andere um, uh, doelstellingen... die, uh, die wel uh, Aardig, uh, waar we heel dicht in de buurt komen. Zelfs op moeilijke terreinen als moeder- en kindzorg, uh, moedersterfte... Um, gaat het beter dan we een paar jaar geleden uh, dachten. Kortom, ik ben niet heel erg, uh, um, ik ben niet heel erg pessimistisch. Maar dat is dat, dat niet... te danken aan, aan de inspanning vanuit het Westen? Met name aan gerichte hulp? Ik denk op terreinen van uh, uh, armoede is... Uh, veel ingewikkelder. Dat, dat, uh, daar speelt ook uh, economische ontwikkeling. Dat het in China goed gaat. Dat het in India uh, relatief goed gaat. Ook al zijn er nog veel uh, armen. Dat speelt daar, uh, daar, daar speelt dat wel een, uh, een belangrijke rol. China vervult een belangrijke rol. Maar daar wordt wel eens schamper over gedaan. Maar waarom is één Chinese arme minder, uh, minder waard dan een Afrikaanse arme minder? Ik bedoel, ik vind als we honderden Chinezen uit de armoede halen vind ik dat we als wereldgemeenschap nog steeds heel goed, uh, heel goed werk doen. Tim, waar zit jouw hart? Zou jij uh, diezelfde redenatie hard op uitspreken? Maakt niet uit waar ja, iemand zegt? Ja, Eén arme minder is één minder. Een geholpen mens. En of die persoon, persoon, persoon toevallig in, in Azië zit of in Afrika, of in Zuid-Amerika, dat is op zich niet zo heel erg belangrijk natuurlijk, als er een geholpen mens maar geholpen wordt, vind ik. Oké. Okay. Dank voor bellen, Tim. Graag gedaan. En een uh, goeienachtig, dankjewel. Uh, Ingelijk, dag. dag. Dag, 0800 1121. Dat is het telefoonnummer van Kazaluna. 0800 1121 voor uh, reacties op het gesprek met uh, Tim... van René Grote, Grotehuis. Tim hebben we net gehad. Uh, mailen kan ook via kazaluna.ncv.nl... of twitteren, hashtag Dumosh of hashtag Kazaluna. Um, we gaan uh, muziek draaien, even, als je het goed vindt. Uh, en wel een liedje van Ellison uh, Moyet, All Cried Out... Jaren 80. Ellens een mooie eeuw was dat. René Grotehuis, directeur van Coordate, is te gast in Kazeluna, het eerste uur en ook in dit tweede uur. Uh, je kan bellen. Vragen, opmerkingen en eigen ervaringen met ontwikkelingssamenwerking wil ik graag horen op 0800 1121. Rechtstreeks nummer van Kazeluna. Annemie, goedennacht. Ja, nacht. Uh, ik heb uh, René Grotehuis niet helemaal gehoord, maar ik heb vanavond gekeken naar een programma waarin. Uh, gekeken werd naar Amerikaanse militairen... die aan oorlogen hebben deelgenomen in, tegen Irak, in Afghanistan... en die met ernstige uh, psychische problemen terugkomen... en eigenlijk niet meer tot leven in staat zijn... Mm -hmm. en door schuldgevoel gekweld worden. Mm -hmm. En uh, ik moest heel erg uh, daaraan denken... omdat... Uh, uh, uw gast uh, het vandaag ook gehad heeft over wat uh, de islam zou zijn, dat er dat verschillende soorten van islam zouden zijn. Maar ik denk dat de afkeer van voornamelijk islamitische landen tegen wat wij vanuit het Westen vertegenwoordigen zo intens diep zit, dat ze gewoon van alles gevrijwaard willen worden, wat doet denken aan onze cultuur. En ik ben zelf opgevoed uh, in Limburg en ik heb uh, op negenjarige leeftijd kousen gebreid voor de missiesusters. Mm -hmm. Dit katoen, dat was een, een, een vreselijk werk, mm -hmm. vier breinaaltjes. Mm -hmm. maar wij, wij werden opgevoed met het idee dat wij daar de arme missiekindjes gingen helpen. Yeah. En ik heb dat als jong kind ook heel erg lang uh, gewild, totdat ik dacht, ja maar ik wil toch eigenlijk geen roeping krijgen, maar ik wil wel die arme zielige kindjes helpen. Ja. En ik ben ook in de 60, 70 jaar, jaren, in mijn studententijd, opgegroeid met... wij moeten de derde wereld helpen. Ja. En ik begin daar langzaam en zeker van terug te komen. Zeker nadat ik uh, uh, mijn dochter opzocht in Chili, die daar zat in de tijd van Pinochet... En toen het nog volop dictatuur was. En die daar een jaartje na een middelbare school zat. En toen zag ik wat daar gebeurde. Mijn dochter werkte met straatkinderen. Maar wat daar gebeurde uh, in die organisaties die van ons uit geld kregen. Dan zat er een meneer achter een bureautje. En uh, dat was de baas. Die kreeg het geld en die leefde er goed van. En de kinderen zelf waar het om ging... Nou ja, dat was het bestaan. Waar mijn dochter het uh, werkelijk Spaans benauwd van kreeg. Van mama, hoe moet ik dat hier doen? Die kinderen zitten in een hokje niet groter dan ons vuurtje. En ja. daar zitten er zes. Ja. Hoe moet dat? Ja. Uh, die shock. Ze is daarna internationale betrekking gaan studeren. Maar langzaam en zeker komen wij tot het inzicht... dat wij niet moeten denken dat wij onze religie, onze kapitalistische economie... Allemaal moeten gaan verspreiden over de hele wereld. Ik, ik, ik ga. René, blijf even, blijf niet meer wat wat nee, even, ik ben heel benieuwd naar René Grotehuis zijn mening. Want ik, volgens mij heb je jou in het eerste uur al iets langs diezelfde lijn horen zeggen. Ja, ja ik denk dat uh, het laatste wat die mevrouw zegt. Dat, uh, dat herken ik en dat uh, onderschrijf ik ook. Dat we de gedachte dat wij uh, met een soort superioriteitsgevoel kunnen opleggen hoe de rest van de wereld zich moet uh, organiseren en gedragen. Uh, dat uh, ja, die tijd is echt voorbij. En uh, of we het in het verleden terecht hebben gedaan, daar kan je daar zal de geschiedenis wel over oordelen. En uh, uh, dat um, uh, de, bedoel dat daar zijn veel vragen bij te stellen. Uh, zo, ook als dat met, goede, met de beste bedoeling is gebeurd. Maar ik denk dat die tijd echt voorbij is. Gewoon omdat de verhoudingen in de wereld veranderd zijn. Dat wij niet meer de superieure deel van de wereld zijn die als het ware de rest kan vertellen hoe je uh, je, je moet organiseren. En Kijk, het eerste waar, die, waar mevrouw het over heeft... is dat vraagstuk van islam en het Westen. En ik denk dat dat zo is. Dat er, en ook daar vind ik het van belang om niet te praten over de islam. Er zijn groepen in de islam... Die alles wat vanuit het Westen komt verderfelijk vinden... en daar niks mee willen. Dat zo ver mogelijk van hun vandaan willen houden. Ja, dat is, dat is een werkelijkheid waar we, uh, waar we het nu uh, mee moeten doen. Um, en nogmaals, ik, heb, ik heb geloof dat ik eerder heb gezegd... Ik, vind dat, ik denk dat dat een... Ja, uh, of, uh, ik geloof dat, dat u dat zei, een, een, een, een achterhoedig gevecht is. En ik denk maar wel een heel pijnlijk uh, achterhoedig gevecht. Maar klopt het dat hulporganisaties, Nederlandse hulporganisaties... in grote lijnen uh, behoorlijk afwezig zijn in islamitische landen? Um, nou, dat zou ik niet... Uh, zou ik niet zeggen, als je kijkt naar landen als Senegal, <coughs> Senegal Mali, eh, Bangladesh, eh, eh, Indonesië, dan maar zijn er. Noord-Soedan -Noord bijvoorbeeld? Ja, Noord-Soedan. Maar Noord-Soedan is een van de. Daar zijn, ze heel... Daar zijn hulporganisaties, of ze nou uit Nederland komen of uit het westen, rond daarvoor nog steeds eh, actief. Maar eh, de, eh, de islamitische regering van, eh, van Noord-Soedan heeft er de afgelopen jaren uh, heel veel met harde hand of met zachte hand... namelijk geen vergunningen meer geven, geen toelating van mensen meer te doen. Dus daar is ook gewoon bewust, uitgekegeld. Bewuster, bewuster uitgekegeld. Geen pottekijkers in uh, noord sudan vanuit het Westen. Hoe reageren in algemene zin islamitische regeringen uh, op, op het aanbod van westerse hulp? In algemene zin vind ik dat, vind ik dat uh, bijvoorbeeld in, nogmaals in, in, in West-Afrika, uh, Senegal, Burkina Faso, is dat een heel vanzelfsprekend deel. Vinden het ook belangrijk worden. Er, is ontwikkelingssamenwerking een, uh, een, een geaccepteerd onderdeel van hun uh, leven? Bangladesh, uh, idem dito. Dus ik, ik denk dat dat, Pakistan, uh, wat minder Afghanistan leeft eigenlijk van, uh, uh, heeft, is enorm afhankelijk van, uh, van buitenlandse hulp. Dus ik zou, ik zou zeker niet als een soort algemene trend willen zien... van dat, dat, uh, dat, dat ook islamitische regeringen dat niet willen. Annemie? Ja. Nog dingen ja, maar je maar wil ik, zeggen? Ja, maar ik, ik, ik heb er ontzettend veel moeite mee... dat wij met onze hulp, die ook heel vaak religieuze basis heeft... dat we ook een normen- en een waardesysteem willen overdragen, omdat wij denken dat onze normen en waarden superieur zijn. Ik heb tijdens de periodes dat ik in ontwikkelingsland was... ik heb gezien dat mensen hun eigen, eigen humanitaire normen en waarden hebben. Dat ze gemeenschapszin hebben. Dat zij structuren hebben in hun samenleving. En wij, als wij niet gevoelig zijn voor hoe fijnmazig hun structuren zijn dan kunnen we daar alleen maar onheil aan richten. En dat is iets wat we van antropologen ook kunnen leren... die ook tot eh, met schande wijs geworden zijn... dat ze niet moeten denken dat ze die zeer fijne structuren... die wij soms niet eens aanvoelen, dat we die niet zomaar mogen verstoren. Daarnaast hebben we te maken met een wereld... Die, waar er onderlinge afhankelijkheid is. Maar dan moet je wel proberen tot gelijkwaardige verhoudingen te komen. En daar waar men hulp nodig heeft... om bijvoorbeeld te gevolgen van moderne uh, industrialisatie... en het, het, het, het gebruiken van, van migrantenarbeid waardoor ziektes ontstaan... omdat er de, de, de dorpsverbanden allemaal verstoord zijn en eetproblemen zijn... daar ben je dringend nodig okay. om hulp te bieden. Maar je moet niet denken dat onze manier van leven makende is. En er zijn ook vormen van geneeskunst... die oud zijn. Waar wij misschien nog wat van kunnen leren. noem maar wat. Nee, kijk je ook op die manier? Ik ben blij dat, dat, um, dat we elkaar uh, um, vinden... in de die gedachte van die wederzijds afhankelijkheid... en dat wederzijds respect. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk uh, gegeven is. En dat ook vraagt om, om veel meer uh, respect... voor wat er aan de andere kant gebeurt. Waar ik over, dat, over die waarde toch wel... Ik, ik geloof in iets van universaliteit van waarde. Ik heb, als ik naar Afghanistan kijk, waar ik de afgelopen jaren heel regelmatig geweest ben, ik praat daar met vrouwen, is er, geen, is er haast geen vrouw die niet vindt dat de rechten van vrouwen verbeterd moeten worden, dat vrouwen een stem moeten hebben in de samenleving. dat ze, ze moeten weg... het zelf doen. Ja, ze het... Emancipatie is een bevrijding die vanuit jezelf moet komen. Ja. Dat, kun je niet, dat kan niet opgelegd worden van buitenaf. Dat is een, een innerlijk bewustwordingsproces. Ik weet het van mezelf. Ik heb me ook moeten bevrijden van de dogma's van de katholieke kerk. En van de dogma's rondom seksualiteit. Dat is een heel pijnlijk proces. Waarbij je in conflict komt met je loyaliteiten ten aanzien van je familie. Maar je moet het zelf doen. Je kunt het alleen maar bemoedigen. Maar je kunt het niet opleggen. Ja, dat, dat, dat, je, kunt het, je kunt het niet opleggen. Uh, dus ik, ik, ik, dat is ook wat vrouwen in Afghanistan bijvoorbeeld... maar ook in, uh, in, in Afrikaanse landen zeggen. Uh, wij doen het op onze eigen manier. Ja. We zitten niet te wachten op... Uh, met alle respect op uh, vrouwen uit het Westen... die ons vertellen hoe wij dat moeten doen. Ja. Maar wat ik van belang vind is dat we erkennen... dat uh, dat, dat universele waarden zijn... die, over, die ook door uh, mensen daar gedeeld worden dat de manier waarop dat gerealiseerd moet worden... en de weg waar langs en de vorm waarin... dat dat verschilt, dat is daar, daar geloof ja. ik wel in. Dat, ga, dat gaat niet zoals wij dat doen. Hetzelfde geldt voor democratie. Overal in de wereld willen mensen iets te zeggen hebben... over wat er in hun land gebeurt. Willen mensen eh, iets te zeggen hebben over wat er met hun dorp gebeurt... wie erover besluit. Of dat allemaal moet in de in, in partijdemocratie zoals wij die kennen. Misschien zijn er, zullen we constateren dat we over de kom, in de komende jaren... daar andere vormen voor vinden... Maar dat mensen iets te zeggen willen hebben. Dat mensen inspraak willen hebben in wat er in hun land, in hun dorp, in hun stad gebeurt. Dat is, vind ik heel erg universeel. Dus ik vind het heel belangrijk universaliteit van waarde vast te houden. Daar niet als het ware te doen alsof dat soort dingen in andere landen niet van belang zijn. Maar te erkennen dat de vormgeving en de weg waar langs. Dat dat niet gebeurt zoals wij dat hier bedacht hebben. Ja, nee, dat zijn we met elkaar eens. Oké. Dank voor het bel, Annemie. Dank je wel. Dag, 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Hans van der Riviere, goedenacht. Frans van der Riviere, goedenavond. Dag. Um, ik uh, uh, haak niet rechtstreeks in op de interessante discussie... die nu afgelopen kwartier half uur al gaande is. Maar ik wil even terugkomen op een uh, uh, opmerking... uit het stukje journal van ongeveer een uur geleden. Ja. Toen werd er... Uh, uh, genoemd uh, van boven Bandung, is een vruchtbare streek, de Preyanger En daar is een uh, uh, proefstation geopend voor de thee- en uh, China cultuur uh, vooral bij de plantage Ban uh, Gambung. En uh, uh, daarop zijn de huizen van, ja, en uh, veel van de ontwikkelingshulp uit die tijd, uh, die is... Uh, uh, daar is veel geld verkeerd in besteed en weet ik wat. Oké, okay. Hans, wacht heel even. Zullen we even ja. dat fragmentje van een uur geleden even terughalen? Ja, dan moet Want, ik het uh, da nee, dan, dan duiken we even weer in de computer, kijken we even naar het fragment over Indonesië... Uh, en gaan ja. we even naar luisteren en dan praten we even met je verder. Luister ja. even. Een even van, even de even. van de vruchtbaarste streken van Indonesië is de Preanger op West-Java. Een vulkanisch gebied. In de dalen rijk aan Sawa's, op vele hellingen bedekt met theeplantages. In deze streek is met ontwikkelingshulp van Nederland en van de Wereldbank... ...een research instituut voor thee en China gebouwd. Een complex dat onder andere tal van laboratoria omvat... ...als mede een hypermodern proefstation met vele proeftuinen. Een experimentele theefabriek komt nog dit jaar gereed. Het Indonesische instituut kweekt in deze proeftuinen... ...waarvan de onderneming Gambung de voornaamste is zoveel thee... ...dat de experimentele fabriek straks zo'n 800.000 kilo thee per jaar kan bereiden. Thee van steeds betere kwaliteit, die in toenemende mate geëxporteerd zal kunnen worden. Nou Hans, om te beginnen complimenten, want je had goed geluisterd. Ja, nou, dat was dus inderdaad van, hé, hey, daar spitste ik mijn oor ja. want uh, dat is een voorbeeld van iets wat... Volgens mij wel een succes is geworden. Gamboom als uh, thee- en kina-proefstation uh, uh, en proeftuinen bestaat, menig nog steeds. Is op internet ook terug te vinden. Dat heb ik niet nu vanavond geprobeerd, natuurlijk. Um, maar uh, oplettende lezertjes, en dat bedoel ik min of meer letterlijk, je zult er namelijk herkennen dat Gamboom ook de plantage is van Rudolf Kerkhoven, de hoofdpersoon van de Heren van de Thee. een boek van Hella Haaswit. Ah. En het is, een uh, uh, Rudolf Kerkhoff heeft er in de tijd uh, zoveel uitgezocht waar hij die onderneming zou beginnen. En heeft er ook uh, aan het eind van de 19e eeuw al geëxperimenteerd met uh, thee en China en zo. En, uh, en het is gewoon een voortzetting daarvan die uh, ondanks uh, alle mogelijke tegenslagen en de verwoesting in de Japanse tijd. En weet ik wat, dus eigenlijk nog steeds uh, uh, nog bestaat. En uh, ja, ik vind het wel grappig om dan uh, dat het in toevallig oud-polygon-fragmenten uh, ja. bij te horen komen. Maar hoe maar weet je het... dit? Heb jij daar gewoond, Hans? Nee hoor. Ik uh, heb altijd in Nederland gewoond. Maar Rudolf Kijkhoven was wel mijn overgrootvader. Okay. Dus vandaar. Ah, kijk, hier komt de betrokkenheid vandaan. En de, en de dossierkennis ook. Ja, nou goed. Ik, ik ken gewoon natuurlijk het boek van uh, Helle Hazen. Ja. En uh, uh, er is wel, wel meer over te vinden, ook op internet en zo. Maar uh, ik denk van, ik wil toch even rechtzetten dat dat ja. niet een willekeurig ontwikkelingsproject is, dat vast ook niet goed gegaan is. Het bestaat nog steeds en uh, bestaat eigenlijk al heel lang. Dat wilde ik even bijdragen aan de uitzending. Dankjewel. <laughs> Dankjewel voor deze aanscherping. Eh... Uh, het ging vooral over het wat bredere punt dat, dat ja. fabrieken daar soms met de meest prachtige spullen in, in uh, landen zoals Indonesië neergezet worden. En dat die fabrieken volgens te high-tech zijn en niet aansluiten bij het land zelf. En dan vervolgens ja. in verval raken. Maar dank, dank voor deze correctie. Want, maar het was uh, wel een, een verkeerd voorbeeld. Ja. Het is ja. helemaal, voor helemaal goed. Het is net iets wat wel een succes is. Ja, ja, ja, ja. Daarom, dat is ook heel ja. goed. Uh, <laughs> dank voor deze correctie. Uh. Ja, dank. Ja. Dank je wel. Tot de dienst. We gaan even naar ja, ja. Bruce Springsteen luisteren, als je het goed vindt, René. Want dat was een plaatje die je zelf ja. meegenomen had. Um, uh, Into the Fire, bekend nummer. Waarom dat nummer? Omdat het, um, um, uh, vooral vanwege het refrein, het is een lied wat... Uh, uh, uh, uh, Bruce Springsteen heeft op een gegeven moment een LP gemaakt... met een aantal liederen in aanleiding van uh, de gebeurtenissen... Uh, gebeurten uh, gebeurten rond het World Trade Center, uh, 9-11. Uh, en dit lied gaat over uh, zijn respect voor de brandweermannen... die uh, die hun werk hebben gedaan. En dat refrein gaat over uh, dat de, de, de, de kracht en het geloof... en de hoop en de liefde van die brandweermannen... ook hem, uh, ook ons mag inspireren. En dat vind ik een prachtige refrein over, ja, hoe je, uh, over respect... en over uh, je, ja, je spiegelen aan mensen die gewoon hun werk doen... in de meest moeilijke omstandigheden... en dan uiteindelijk hun plicht doen. En nou, daar ook, ja, dat vind ik een heel uh, indrukwekkend lied. En vooral ook heel erg van toepassing op jullie werk ook. Ja, um, uh, dat refrein. Um, um, um, may, your, may your strength give me strength, may your face give me face. Dat, uh, toen ik, ik vertelde in de eerste um, uh, uur vertelde ik iets over dat bezoek aan die, um, aan die AIDS kliniek van, uh, uh, van kinderen. En toen ik daar wegging moest ik in het uh, gastenboek wat schrijven. En dat was het refrein wat ik daar opschreef. En, en als respect voor die vrouwen... Uh, en die zusters, die religieuze daar, die daar die kinderen uh, elke dag verzorgden en wisten dat die kinderen dood zouden gaan. En toch met enorm veel liefde uh, dat elke dag deden. Vond ik heel indrukwekkend. U kunt bellen. 0800 1121 is dus het telefoonnummer van Kazeluna met, uh, met uw vragen en opmerkingen aan René Grotehuis. Of uw eigen ervaringen met ontwikkelingssamenwerking. 0800 1121. I heard you calling me Then you disappeared into the dust Upstairs, into the fire yeah, Upstairs, into the fire I need your keys But love and duty called you someplace hide somewhere stay into the fire Frank Ja, ten eerste dank voor dit prachtige nummer. Het is echt uh, ontzettend mooie muziek zo uh, op dit late tijdstip. Dank je wel daarvoor René. Ellen, goedenacht. Goedenacht. Ik heb uh, maar een heel klein stukje van de uitzending helaas uh, mee kunnen luisteren. Ja. Het kost te laat. Maar ja, alles wat uh, over andere landen gaat, boeit mij. Ik heb nooit geen verschil tussen uh, afkomst of wat dan ook gevoeld. Ik heb dat gevoel niet. Ik mis dat en heb dat ook nooit gehad. Ik was altijd een buitensporig kind. Ik speelde met iedereen en kon het iedereen overweg. En ik vond het altijd een gebrek en werd altijd woedend als ik maar iets van racisme of onderscheid tussen mensen. Dan dacht ik, altijd een verdiepje erin, wat men eet, hoe men leeft, hoe, men, hoe die structuren zijn uh, onderling. Mm -hmm. En dat, als kind zag ik dat al. Ja. Ik, het, en wat ik onderhand nu vind, is dat... Ik vind het altijd beschamend hè, dat alles wat zogenaamd blank is... En, uh, als je dat terugkijkt, dat schedels uh, van mensen werden gemeten. En met de opzet alsof dat een minder ras zou zijn. En nou, ik heb, pff, ik heb altijd met verbazing gedacht, waarom? Mijn vader zei zo mooi, als je mensen afscheelt, zijn ze allemaal rood. <laughs> Heel simpel. Ja, ja. <laughs> Rare gedachte, maar uh, daarmee verklaarde hij eigenlijk alles al. Ja, ja. En hij zei ook al zo, maar enigszins racistische trekjes in huis komen... die worden meteen geweerd. En zo, heb ik het, zo ben ik ook uh, in het leven blijven staan. En nu denk ik, van, als je nu naar de westerse cultuur kijkt op het moment... die is veel armer. In welk opzicht? In alle opzichten. Ja, maar wat bedoel je precies? Nou, ze gaan kapot aan de welvaart, aan de weldaad, aan het teveel. En als ik kijk hoe uh, cultureel gezien de landen waar, de, waar wij dan zogenaamd hulp aan geven... moet je eens kijken hoe respectvol die met hun grootouders omgaan. Hoe respectvol okay. die zelfs met hun kinderen omgaan. Niet dat het altijd goed gaat, maar er is hier meer mishandeling denk ik, dan in die landen. In Groothuis, Alleen... de van Korten, laat even die observatie oppakken. Uh, kun je zeggen dat de westerse maatschappij uh, inferieur is Geen aan... Uh, aan, aan, aan bijvoorbeeld een Afrikaanse maatschappij? Nee, dat zou... Ik, ik, ja, ik, ik vind het... Ik, ik ben wars. Ik, ik vind dat we afscheid moeten nemen van het denken over het Westen als superiore maatschappij, maar ik geloof ook dat, het, dat we weer te veel de andere kant op schieten als we doen alsof wij nu een inferiore maatschappij alsof het daar allemaal beter is. Ik denk dat dat, dat uh, uh, laat ik zeggen, dat dat net zo goed niet helpt. Uh, ik, ik heb het gevoel dat de erkenning van dat we dus dat, dat erkenning van wederzijdsheid. Eh, van, en, en dus ook van veel meer respect voor wat daar gebeurt en het belang wat daar gebeurt. En daar hoort ook wat eh, mevrouw zegt eh, cultuur bij. Ja, eh, het is zo dat, dat daar eh, meer gemeenschapszin is. Dat is ook nodig. Anders overleven mensen ook niet als mensen niet. Hè, we hebben in, in Afghanistan eh, prachtige eh, coöperaties eh, opgericht. Dat kan ook en dat moet ook omdat mensen elkaar nodig hebben, omdat ze zonder elkaar het niet redden. Wij kunnen relatief individualistisch overleven. We hebben een redelijk uh, bestaan. We hebben sociale voorzieningen waar we individueel beroep uh, op kunnen doen. Dus laat ik zeggen, in die zin uh, is, is gemeenschappelijkheid daar is mooi, uh, uh, maar is ook gewoon een noodzaak. En uh, nou ja, dat, uh, ik weet ook, uh, ik, hoor, ik spreek ook wel mensen in die landen die dat gemeenschappelijk soms als een enorme knelling ervaren... van de druk van de gemeenschap, van de stam, van de familie... waar je voor moet zorgen, die, uh, die je nauwelijks ruimte laat... om je eigen weg te gaan. En meneer meneer, die is hier ook. Ik, ik, daarom gooi ik die bal zo in het midden op die weegschaal. Ja. Want als je goed, goed hier kijkt, er is, er is, er is geen... Nou ja, de, nee, de gemiddelde Nederlander is zo racistisch als de pest. Is dat zo? Dat is gewoon zo. Oh. Ja. Gewoon zo? Ja. Een grote laag van de bevolking wil buitenlanders eruit, wil geen kleuren erin. Wat moeten zij hier, wat moeten die polen hier, wat moeten die hier, wat moeten we daar? daar zit nog, dat is ernstiger en erger als wij maar, hebben, moeder. We doen heel gecultiveerd. Ik ga niet goed, goed praten, maar is bezorgdheid niet iets anders dan racisme? Nou, als, men, als je de mensen, tussen de mensen loopt en je luistert goed, als ze beginnen met ik heb niks tegen buitenlanders, maar. Ja, dan, dan Wat je dan achter tegenaan. de voordeuren hoort en okay. op verjaardag hoort en in groepjes hoort. Okay. Mensen, deul, mensen verdragen elkaar niet meer. En dat Ellen? wil ik zeggen, met de, dat slaat hier ook helemaal okay. de verkeerde krant op. We hebben nog een klein minuutje. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Dank, dank Ellen ik dat goed. je gebeld hebt. Goed, ik hou succes. Ik hoop dat die dank mensen je uh, uh, overdaad gaat. Oké, okay, dan, dank, dank voor jouw bijdrage. Dankjewel. René Grotehuis, uh, het boek uh, Grenso's Eigen Belang heb jij geschreven. Met een, een, een nieuwe, andere kijk op uh, ontwikkelingssamenwerking. Heel veel dank. Het ja, feit dat je hier twee uur lang uh, aanwezig was. En uh, ook uh, met de luisteraars gepraat hebt. En, uh, en veel succes met jouw werk. Dankjewel. Met het Eet en uh, alle andere zaken die je doet. Dankjewel. Zometeen uh, kunt u luisteren naar Astrid de Jong van Omroep Max. De nachtzuster schuift zometeen achter deze microfoon. Morgen de uh, Plag in Kazeloenen met Degenschermen en Olympiër Bas Verwijlen. Hij komt dit weekend uit op het NK Schermen in Rotterdam. Dat dus morgen in Kazeloenen. Zometeen meteen nachtzuster van Omroep Max. Dank voor het luisteren.